Marjet Krol met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Sharm el sheikh wachten duizenden buitenlandse reizigers op hun vlucht terug naar huis. Na de crash van een Russisch toestel vorige week vertrekken ze... omdat de luchthaven van de Egyptische stad volgens westerse veiligheidsdiensten onveilig is. Vooral de Russen voelen zich niet veilig en willen zo snel mogelijk naar huis. Ze mogen alleen hun handbagage meenemen en moeten vanwege de veiligheid hun koffers laten staan... Maar dat nemen ze voor lief. Het veroorzaakt wel flink wat vertraging. Een groep van ongeveer 50 vluchtelingen hoeft niet meer in een sporthal in Goor te slapen. Ze maakten gisteren bezwaar tegen verblijf in de noodopvang in de Overijsselse plaats. Uiteindelijk hebben ze er wel de nacht doorgebracht. Maar vandaag gaan ze naar een andere locatie, schrijft RTV Oost. De vluchtelingen protesteren omdat ze al weken van de ene naar de andere sporthal gaan. Bij de groep van 50 zijn ook 16 kinderen. Het CDA zal onder leiding van Siebrand Buma niet meer met de PVV in zee gaan. Dat zei de partijleider op het najaarscongres van het CDA in Utrecht. Hij vindt dat Wilders op ruwe, hoogmoedige toon al coalities aan het vormen is... op basis van gunstige peilingen. Maar het CDA doet daar niet aan mee. Over de vluchtelingencrisis zei Buma opnieuw dat de opvang in Nederland sober en tijdelijk moet zijn.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 Een dus beetje stembanden, lekker meisje. In, hè? Ja, heerlijk hè. De Jimmy Mac, de single van veel. Het begin van U3 uh, van uh, dit programma. En daarin hebben we nog de volgende ontwerpen. Uiteraard, uh, luisteraars, het komende uur. Uiteraard gaan we zo meteen over twee aantal platen weer schakelen met John Lemmons. Want die is bij ons voor ons aanwezig bij CTO 70 tegen SW Zandvoort. En hij verliet ons met een tussenstand van in het voordeel van SW Zandvoort met 2 tegen 1. Dat over een tweetal platen. Dan hebben we natuurlijk rond de klok van kwart over vier... twintig over vier Pit Report. En er is weer nieuws over de Renault-motoren van de Formule 1. En met name de, natuurlijk de motoren van uh, de Toro Rossos. Rossos. Uh, verder, half vijf, hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam G Gizmo. Ja, ik zou bijna zeggen... en dan kwart voor vijf, iets over kwart over vijf... hebben we het gedicht van de week. Je zou bijna kunnen zeggen het gedicht van het jaar. Echt waar? Ja, hij, wow. is, hij, is, hij is zo mooi. En de titel? Niets verhullend. Martin. <laughs> Oké, okay. nou dat zegt al genoeg. Hè? Reden genoeg om te blijven luisteren naar CfM Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag Zandvoort. Leuk dat jullie luisteren. Nou de radio fear. natuurlijk aan, wat snel nou, straks. Realize, na vijf uur we know, hebben Fred, ja hij is er weer. Dat is van de Bell en de Sign of the Times. CFM niet alleen op radio, tv en, uh, en internet, maar uh, natuurlijk ook de CFM-app. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl En dan kan je ook nog gaan naar uh, www.zfm-live.nl en dan kan je meekijken in de studio van CFM aan de Tolweg 10A.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 Dat was weer de single van Mickey Jemper samen met Erik Iglesias. En El Perdon. Na nou, 13 minuten over vier uur geworden. We nader alweer bijna het einde van de voetbalwedstrijd van vandaag. CTO 70, SV Zandvoort. Dus we schakelen weer live over naar Sean Lemmens, daar in Dimension. nogmaals, goeiemiddag. Goeiemiddag. Nou, ja, hoe staat het ervoor? Aan de stand is niks veranderd. Het is 1-2 nog steeds voor Zandvoort. En... Uh... Het, nee, nee, nee. Ik dacht even een voor de goal, maar het blijft weer. Nee, ik moet zeggen, de laatste 20 minuten is geen leuke wedstrijd. Veel overtredingen, veel individuele fouten van beide kanten. En dan is het weer gelukkig voor de ene partij dat er een doelpunt valt. Dan weer de andere nu ook weer een, een bal ja, die onnodig verloren wordt... En dan wordt hij wel weer teruggewonden, maar dan wordt hij gepaarst en dan gaat hij weer buiten op. De laatste 20 minuten, nee, geen leuke wedstrijd meer. Ik denk dat dit uh, de op gaat worden. Maar ja, het kan ook zomaar 1-3 worden of 2-2. Want het, het is geen wedstrijd meer. Het is heen en weer hollen, zo nu dan echt zware overtredingen. Wat helemaal niet nodig is van beide kanten ook. Scheizer heeft tot nu toe zijn kaarten echt op zak gehouden. En... Uh, en hij fluit wel en hij geeft wel vrije trappen. Maar het was beter geweest als hij ze nu dan had laten zien. Dit is niet acceptabel en hier geef ik geen goed. Uh, de, de wedstrijd tikt na het einde. Twee trap voor GTO uh, 70. En we gaan eens kijken wat dat opbrengt. Zandvoort staat uh, volledig wel in de dekking. En, uh, maar de scheidsrechter moet constant cool heen en weer lopen tussen... De, Partijen die elkaar een beetje aan het irriteren zijn. Ja, natuurlijk, GTO-60 wil niet verliezen. En uh, zeker door die 1. Gelukkig. Nee, is uh, gepakt door Johan Smit. Dus de stand blijft zover tot nu toe. Oké, okay, Sean, heb je er nog uh, zicht op hoe lang ze er nog te spelen hebben? Ja, een paar minuten. Een paar dus minuten. Het gaat een paar minuten zijn, ja. Nou, laten we afspreken ja, van uh, ja. mocht er nog gescoord worden door uh, een van de beide teams... dat je nog even contact uh, met ons opneemt. Ja, dan bel ik even. Oké, okay, dankjewel, John. Ja. Oh. En, en een hele fijne zaterdagavond. Ja, Oké, okay, ja, dankjewel. Doei, doei. Hoi. Nou, nog steeds tussenstand daar 1 tegen 2 in het voordeel dus van SV Zandvoort. En laten we hopen dat ze dat tot het eind vol kunnen blijven houden. Het alweer aardig donker te worden hier in Zandvoort. Jawel. En helaas nog steeds uh, naar je eigen radio, CFM Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag op radio, tv, internet. En natuurlijk ook via de CFM app die gratis te downloaden is... in de Play Store, App Store en sinds kort ook in de Windows Store. CFM Race Radio, Bit Report. Ja, hoorden we in het... Uh, Eerste of tweede uur, wat was het nou? Eerst, eerst Eerste uur. uur van uh, Naomi al uh, nieuws over de Formule 1 in uh, Zandvoort. 2018, het zal maar gaan gebeuren. Maar nu hebben we ook weer uh, andere Formule 1 nieuws. En het gaat vast over Torre Rosso en Red Bull, of niet? Ja, dan laten we beginnen even met uh, samen met Max Verstappen terugkijken op uh, de Grand Prix van Mexico. Want uh, Max Verstappen reed tijdens de Grand Prix van Mexico weliswaar weer in de punten met zijn negende positie. Toch is de jonge coureur van Toro Rosso niet helemaal tevreden. Ik heb weer twee WK-punten gepakt... en in het WK-klassement ben ik uitgelopen op Romain Brogian... die kort achter mij staat. Maar het blijft gewoon niet prettig als je niet tot het uiterste kunt gaan. En dan des te opmerkelijker het volgende bericht. Red Bull blijft Renault trouw. Hé? Ja... De leiding van Red Bull wilde afgelopen week nog geen commentaar geven... maar na verluid heeft de Oostenrijkse fabrikant van energiedrankjes... eindelijk een motorleverancier gevonden voor de komende Formule 1 seizoen. Daarmee is haar toekomst in de koningsklasse van de autosport weer veilig gesteld. Red Bull Racing zou weer kunnen beschikken over een motor van... Renault. Red, <lacht> ja, ja. Red, Bull, Red Bull zou echter zelf haar eigen Energy Recovery System gaan fabriceren. Verder zal de motor niet de naam van Renault, maar van... Infinity gaan dragen. Infinity is de naam van de luxe divisie van Nissan... en daarmee ook, of daarmee ook van Renault die uh, een alliantie heeft met Nissan. Zodra deze deal is beklonken... kan ook Scudera Toro Rosso de renstal van Max Verstappen... een definitieve overeenkomst sluiten met Ferrari... over de levering van de huidige 2015-krachtbron voor het volgende jaar. Daar zeg ik maar op, wordt vervolgd. En last but not least, Formule 1 zit weer zonder een vrouw. De Formule 1 raakt aan het eind van het seizoen zijn enige vrouwelijke coureur kwijt. De Britse Susie Wolf heeft dinsdag haar afscheid van het autoracen aangekondigd. Wolf fungeerde de afgelopen vier jaar als reserve cp testrijder bij Williams. Vorig jaar reed ze twee keer een vrije training voor een Grand Prix... en ze was daarmee de eerste vrouw na 22 jaar met een officieel optreden in de Formule 1. Ik bedank Williams voor de kansen die ik heb gekregen... en ik heb mijn, dro ik heb mijn droom om in een Formule 1-wagen te rijden te kunnen waarmaken... Nu sluit ik dit hoofdstuk af en ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen. Al dus de 32-jarige Wolf. Echtgenoten van niemand minder dan Toto Wolf. De teambaas van het succesvolle Mercedes. Tot zover het Formule 1 nieuws. En uh, ja, we krijgen weer een telefoontje uit uh, Diemen. Dat betekent dat er gescord is, John. Ja, dat klopt. En uh, voor Sonkvoet. Een schitterende aanval, werkelijk. En uh, gewoon die uit de boek komt. En uh, in de rust die boy uh, vissen neerleggen. Gaf hij uh, niet egoïstisch. Hij zag dat uh, Leslie Loos veel beter voor stond mij. Gaf de bal over aan Leslie En maakte de, gedecideerd de 1-3. Nou, dat kan dus voor de eindstand van Zandvoort 2-3 worden. Uh, dat kan geen kwaad meer. Zandvoort gaat met de volle drie punten naar huis. Kijk, dat zijn goede berichten. Dankjewel, Sean, voor de updates. Oké. Okay. Goed nieuws, inderdaad. 1-3 voor daarin. Diemen tegen CTO 70. Ja, heb je hem al gezien? De nieuwe James Bond. Spectre. En dit komt uit die film Sam Smith. I've been there, before. But always hit the floor. I've spent a lifetime running. And I always get away. But with you I'm feeling something That makes me want to stay I'm prepared for this I never shoot to miss But I feel like a storm is coming If I'm gonna no more use in running this is something Die draait ook in St. Voit's, Jan. Ja, ja op vrijdag en zaterdag. Vrijdag en zaterdag, dus ook uh, vanavond. Voor aanvangstijden check even uh, uh, de, ja, de website van de bioscoopagenda. Oké, okay, ja, zeven uur en half tien of zo, 7, geloof ja, ik. Zeven uur en half tien, klopt. Ja. ja. Heel goed, nou, zometeen het uh, dier van de week. Hebben we weer een nieuwe? Ja, Gizmo. Gizmo. gizmo. Oké, okay, nou, zometeen tijd voor Gizmo. Maar eerst nog even, Janice. Hier is I Love Your Smile. Deze weer eens terug te horen, de I love your smile. Ja, daar word je ook vrolijk van, als je gewoon even, even snel even rap een auto wint... bij het Holland Casino hier in Zandvoort. Nou, het is afgelopen donderdag gebeurd, Albert-Jan. Is ja. de Volkswagen-up er ineens uitgegaan. Leslie uit de Hoofddorp, die heeft die auto gewonnen. Misschien heb jij daar nog meer informatie over? Uh, nee, nee, nee, ik heb, er is ook weer iets anders in Zandvoort gewonnen. Een grote, grote tv. Een tv? Ja, want een grote verrassing voor mevrouw Daniels uit Zandvoort... want ze kreeg afgelopen week van, op RTL uh, te zien... hoe ze de presentatrice Renate Gerstertnovits thuis werd verrast. Mevrouw Daniels besloot deze maand mee te spelen in de Vriendenlotterij... prijzenmarathon van toekomstig, voor, de, voor een toekomst zonder Alzheimer. Zij valt meteen al in de prijs en wint een gloednieuwe LED-TV. Hé, hey, ja, ja. wat Het in Zandvoort. <laughs> wat leuk <licht> jij, <je>? meedoen. <laughs> ja, Zo is het. Nou, tijd voor het dier van de week nu... Op naar Lismo, uh, Gizmo. Gizmo, Gizmo, Gizmo. Gizmo, is een schattig mannetje van bijna 8 jaar oud. Hij is heel lief naar mensen, maar vindt andere dieren niet echt een succes. Honden en katten in de buurt zijn niet echt een optie. Gizmo wil gewoon een lieve baas die hem knuffelt en lekker wandelingetjes met hem maakt. Daar wordt hij gelukkig van. Hij is op het moment iets te mager, maar daar wordt aan gewerkt. Gizmo kan met kinderen. Hij is kinderen vanaf een jaar of zeven gewend. Hij kan alleen... ...zijn en kent de basiscommando's. Het liefst slaapt hij bij zijn eigenaar in bed. Maar natuurlijk is het hem ook aan te leren... ...dat hij een lekker eigen plekje krijgt. En wie gaat er dan helemaal voor Gizmo? Ik zou zeggen, ga even naar het dierenthuis Kennemerland, ...want daar verblijft Gizmo momenteel. Keeselstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op www.dierentuinkennemerland. Want ook Gizmo verdient een thuis. Ik uh, word helemaal gek bij het idee dat ik met mijn baas in bed lig. Ja. Maar Gizmo vindt dat leuk dus. Ja, oké. Okay, okay. Nou, bij thuis kennen we dat. Kan je gaan kijken naar Gizmo of een van de andere leuke dieren. We gaan op naar het uh, gedicht van de dag zo dadelijk om kwart voor vijf. Het gedicht heet Martin. Mm. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst nog even wat is lekkere muziek. Waaronder deze uit de jaren tachtig. Hier is Burning Up. Mama -hmm. De discotheek is geopend bij CFM op de zaterdagmiddag. Bijna zaterdagavond, stappersavond hè, Albert-Jan? Wat gaan we doen? Ja, we gaan stappen. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Er zijn ja. <laughs> dus <hebben we> zoveel <laughs> misgegaan deze avond. Ja, precies. Nee, dat gaan we doen. Jordan Michael Johnson uit de jaren tachtig. En Burning Up. Nog even terugkomend op de James Bond film Spectre hier in Salvoorts. We hadden bijna goed met 7 uur en uh, half 10. Half zeven? Nee, het is uh, 7 uur en kwart voor tien. Oké. Okay. Dus vanavond in Sanford de James Bond-film Spectre. Als het niet uitverkocht is natuurlijk, hè, want die film is redelijk populair. Nou, zodanig het gedicht van de dag het is weer een hele mooie en gevoelige... Ik ben er klaar voor. Het gedicht heet Martin na dit plaatje van Felix. Hier is Shine... Felix, bij Zierwem. Zo rond kwart voor vijf, dat was Shine. En wat doen we nog meer zo rond kwart voor vijf? Nou, wat dacht je van het gedicht van de dag? En vandaag weer een hele mooie. Het gedicht Martin. Martin. Het is midden in de nacht. Het is kwart over drie. Eh, uh, ja? <laughs> Daar is je weer. Alleen jij en ik. Dit biertje is niet het laatste dat ik leeg. Martin, ik zal je een verhaal vertellen. Ik denk dat je het wel herkent. We nemen nog een biertje. Vriend die jij er bent. We nemen er nog een op mijn leven. Kan jij mij dat biertje even aangeven?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 al maakt dat mijn gemoed niet lichter. En als ik kachel ben, luister je toch niet. Mijn problemen interesseren jou toch geen biet. We nemen er nog één op mijn leven. Kan je nog even een biertje aangeven? Zo, zo gaat het nou. Ik weet het, Martin. Jij wil sluiten. Bedankt, bedankt voor de gastheerschap. Ik ga zo naar buiten.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 Deze is weer mooi, Albert-Jan. Het gedicht van de dag. Uren opgezeten. Martin van Galen. hey, een hele bekende is dat. We nemen er nog eentje dan. eentje dan? Ja, bestel maar. dan komen ze vanzelf. De biertjes natuurlijk. Daar hebben we het over. Hier is Rowan En bestel maar. Het wordt bij vuurgeziddel hier en je zit te balen. Je zit al horen lang te kijken naar ons groen. We Samen. Het wil nou echt de noorste 10 en komen. Ik pak nog veel skin en ook knippen te betalen. Je kunt er net nog zo'n een pleebeel stoor? Snel onyah ja, man zoekt er toch nog een mei man. Wie denkt er nou ze vooral aan nou is de oh, Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat je het niet kan loten. Nou, je hebt je ze dan. probeer ik... Stel maar bestel maar, je weet dat ik het niet kan lopen, nog even een dan begin ik, dat wil ik langste brood. in. bestel maar, bestel maar bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even een dan begin ik. De brood in. vroeg. Soms voor soms voor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 Of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Onze collega Fred, hij deed ook even lekker mee hoor. Hij deed lekker mee. <lacht> hij deed lekker mee. Met Daydream Believer, inderdaad. De single van de Monkeys was dat. Nou, we gaan op naar het nieuws. En weer van vijf uh, uur. Zo meteen zijn we er nog even. Hè. Met misschien wel laatste nieuws. Waarover weet ik niet. Wordt er gekolft of niet? Nee, nee, nee. Ik heb geen, geen, geen nieuwtjes oh, meer. Oh, je hebt maar. geen nieuws meer? We nou, dan gaan we ja, gewoon muziek draaien. Wat dacht je van deze? Survivor in the Burning Hearts. deze muziek, uh, Albert-Jan? Uh, ja, dit uh, hakt er wel in, hè? lekkere gauw houden zo. Uh, als afsluiting van dit programma, zover op zaterdag Survivor hoor je in The Burning heart. Nou, Hij staat weer te trappelen van ongeduld. Fred, hij is er weer. Entertainment ja, we voor jou. Entertainment voor you is er dadelijk tussen 5 en 7 uur. Live op uw lokale zender. ZFM. En wij zijn er uh, volgende week weer. Ja. Ik, ik wou bijna zeggen morgen weer, maar en we hebben morgen even vrij. Dan ja. doet uh, de Andor, ja, dan is Andor tussen 2 en vijf Zandvoort op zondag. En Klassiek Liefhebbers vergeet niet morgenavond... Naar, te luisteren naar de eerste uh, uitzending van ZFM Klassiek... van 7 tot 9 uur morgenavond. Samengesteld en gepresenteerd door onze... Klassiek kenner bij uitstek, Jacques Jongmans. En de update over de vluchtelingen ook morgen weer bij CFM. Even ja, naar half drie, hè? Rond de klok van half drie, want er is eerst een ecumenische dienst... en daar moest de wethouder Bluis ook aanwezig zijn... en die komt daarna naar de studio. Dus de update morgen rond de klok van half drie. Oké, okay, CFM morgen ook weer luisteren waard. Tot uh, volgende week en een fijne zaterdagavond. Dag, Something Goedjes. Half bye, bed. doei!